11 uur, Christian Wonenbakker met het NOS Journaal. Jonge werknemers willen af van verplichte pensioenfondsen. Dat blijkt uit een onderzoek van het NCRV-programma Debat op 2. Twee derde van de jonge werknemers wil zelf kunnen kiezen voor een pensioenfonds, blijkt uit een enquête. Als ze zelf de keus hadden, zou 48% overstappen naar een ander pensioenfonds. Bijna evenveel mensen zouden het opgebouwde pensioen het liefst nu al uitgekeerd willen hebben, om het op een spaarrekening te zetten. Wie door de Westerschelde-tunnel wil, hoeft vandaag geen tol te betalen. Het is de eerste van vier tolvrije zaterdagen dit jaar. Die zijn ingevoerd ter compensatie van een tariefsverhoging. De Westerschelde-tunnel in Zeeland is met 6,6 kilometer de langste tunnel van Nederland. De tol varieert normaal van 2,50 voor een motorfietsen en 5 euro voor een personenauto tot 25 euro voor een lange vrachtwagen.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 Een Belgische verkeersovertreder moet voor straf een boek lezen. De man werd in juli betrapt toen hij op een rotonde in de buurt van Dendermonde met zijn auto een tijd lang aan het slippen was. Van de politie kreeg hij een boete en zijn rijbewijs wordt voor vier maanden ingenomen. De rechter wil nu dat de man het boek Tonio leest... dat AFTH van der Heijden schreef over zijn zoon. Die kwam twee jaar geleden om het leven bij een verkeersongeluk. Een commissie zal de Belg overhoren. Als hij het boek van 640 pagina's niet heeft gelezen... raakt hij zijn rijbewijs voor bijna drie jaar kwijt. Het weer, de buien verdwijnen en vanmiddag breekt op steeds meer plaatsen de zon door. Het wordt 5 à 6 graden. Komen de nacht enkele graden vorst. Morgen overdag droog met temperaturen net boven het vriespunt. Dit was het NOS Journaal.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 Presentatie, Kees Boonman en Margriet Vromans. Goedemorgen. Goedemorgen. Bezuinigen. Kan niet schelen hoe, maar het moet. Dat is zo langzamerhand het motto in de politiek. Hoe ver kun je doorgaan met minder uitgeven? Daarover hebben we het vanmorgen. Daar gaan we over praten met Jolande Sap. Zij is partijleider van GroenLinks. Goedemorgen. Goedemorgen. En met u gaan we natuurlijk ook praten over de linkse samenwerking. En hoe ver die al is gevorderd. Maandag is er weer een Europese top. En jawel, het belangrijkste onderwerp daar is begrotingsdiscipline bezuinigen. Dus Hans van Balen, VVD-Europarlementariër, zit bij ons aan tafel. Goedemorgen. Goedemorgen. Fijn dat u er bent. En Marco Pastoors is bij ons in Rotterdam, de erfgenaam van Pim Fortuyn. Hij leidde le leefbaar Rotterdam. Hij was wethouder, gemeenteraadslid. Eergisteren nam hij van die gemeenteraad afscheid om nu topambtenaar te worden... met als speciale taak Rotterdam-Zuid er weer bovenop te helpen. Dat is het slechtste deel van de stad... We gaan een grote klus Van het gaan. land zelfs. Ja. Van het land zelfs. Nou, ja. nog grotere klus. Ja. Velkom, welkom dat u uh, fijn dat u bij ons bent. En er is ook tennis. Daar gaan we ook meteen naar overschakelen. Australian Open. Mark Brasser is daar. Ja, maar Griet, je hoort misschien het, uh, het applaus in de Laver Arena. De vrouwenfinale is net afgelopen, een paar seconden geleden. En toch wel verrassend en heel erg makkelijk in twee sets. Gewonnen door Victoria Azarenka uit uh, Wit-Rusland. Ze speelde in die finale tegen Maria Sharapova. Voormalig nummer één van de wereld, voormalig Grand Slam winnares. Ook de verwachting was toch van dat Sharapova met haar ervaring... dat hij ja, het beter zou doen in deze partij. Maar Victoria Azarenka heeft Sharapova gewoon geen kans gegeven. Behouden ze dan in de eerste twee games in deze partij. Waar ze, waar ze ja, nerveus was en wat, wat ongecontroleerd speelde. Het werd 2-0 in die eerste set voor Sharapova. Maar daarna kwam Azarenka kwam op toeren. Ze won die eerste set met 6-3. En pakte de tweede set, de set, werkelijk verbluffende tweede set, met 6-0 van Maria Sharapova. En dat betekent dus dat Victoria Azarenka in haar eerste Grand Slam finale ook meteen die eerste Grand Slam finale wint. En dus de titel pakt op de Australian Open. En dat niet alleen. Ook vanaf maandag overmorgen, als de nieuwe wereldranglijst uitkomt, is zij de nieuwe nummer 1 van de wereld. Mark Brasser was dat. Over de Australian Open, de vrouwenfinale. En zo begonnen wij onze uitzending met applaus. Gebeurt ook niet altijd. Ja, dan hebben we dat maar vast uh, gehad. De zaterdagkranten uh, pakken we er even bij. En in alle kranten staat uh, veel oranje nieuws. En de aanleiding daarvoor is dat uh, koningin Beatrix de 31ste jaar is. En ook volgende week de trouwdag, de tiende trouwdag alweer... van de kroonprins uh, wordt gegeven. Uh, ja, herdacht wou ik zeggen, maar dat is geen gepast woord in dit verband. Maar er zijn vooral speculaties over de troonwisseling. Telegraaf op de voorpagina, kroonprins is er klaar voor, goed te weten. En ook trouw, Dagblad Trouw heeft een grote bijlage over klaar voor de start. Um, ja, mevrouw Sappen, uh, kent u de kroonprins uh, eigenlijk goed? Nou, goed. Nee, niet goed. Maar wel eens Een paar gesproken. de hand mogen schudden, wel eens gesproken. Ja, zijn ze er klaar voor, denkt u? Ja, ik denk dat dat uh, niet de grootste vraag is. Ik denk dat, dat die er wel klaar voor is. Um, Wat is de grootste vraag? Nou ja, of... of, of um, ik denk dat het de grootste vraag is... of het Koningshuis, de politieke situatie in Nederland... zodanig inschat, rustig genoeg om de overdracht te doen. Ik denk dat de kinderen ook een rol spelen... de leeftijd van de kinderen... Ja. Ik denk dat de koningin uh, haar zoon zeer gunt uh, dat hij ook zijn ouderschap uh, goed kan vervullen. Dus dat zullen afwegingen zijn die ze meenemen. Maar ik denk wel dat, uh, dat de, uh, de, ja, de kroonprins klaar is. Ja? Ja, maar dat eerste punt wat u zei, daar suggereert u mee dat uh, de majesteit, de koningin dus, uh, de situatie in het land op een bepaalde manier taxeert waardoor zij wellicht denkt, blijf nog even. Bedoelt u dat? Dat zou kunnen. Ket, de laatste formatie was natuurlijk toch wel een bijzondere en een bijzonder ingewikkelde. Waarbij de koningin een rol heeft gespeeld die ook deels op kritiek heeft komen te staan. Ze zal haar zoon daar een, een, een soepele start in gunnen. En, en, en dus denk ik wel meewegen of de omstandigheden dat mogelijk maken. Als dat weer lastig wordt. Zal ze het misschien nog een keer zelf voor haar rekening willen nemen. Ja, er zijn ook allerlei wisselingen gaande op het moment. Hè. Er is een wisseling in de Raad van State. De vicepresident daar is, uh, is gewisseld, wordt gewisseld. Er is een wisseling in het kabinet van de koningin. Dat, dat, dat voedt al die speculaties, Marco Pastors. Hoe kijkt u naar het koningshuis in deze? Nou, ik heb die serie met uh, Willeke van Ammerooi uh, heel goed uh, gevolgd. En ik uh, denk... Uh, dat we al een paar keer heel dichtbij een wisseling zijn geweest. Maar dat dat telkens door omstandigheden is uitgesteld. Ook de, door politieke omstandigheden, en de, zoals Jolanda de Schapp ook zei. Door, door de formatie, dat ze dacht, ik blijf nog wel even... Daarna heeft ze, denk ik, gedacht, ik blijf nog even tot het kabinet valt. Ik denk dat ze nu ja. denkt, van, dat kan nog wel een hele tijd duren. Ah, nou ja, nee, dan dus dus, is het sneller dus de situatie het is, is zo stabiel, laat ik er nu maar van tussen gaan. Ja, ja. Dat zou heel goed kunnen. Ja. Dat, dat denkt u wel. Uh, ja, ik, ik weet het natuurlijk ook niet. dat die serie met Willeke, zit. die was maar vier delen. Maar misschien dat deel 5 de komende week komt. Hans van Balen, is ja. Nederland klaar voor een troonswisseling? Je moet er altijd klaar voor zijn, want het kan altijd gebeuren. Uh, kijk, ik denk dat de kritiek die je en die ik je verwerp op het Koningshuis ziet... Hè, zoals bijvoorbeeld ook Wilders uh, direct uit... maakt het moeilijk voor een, een nieuw iemand, Willem-Alexander... Om snel goed te opereren, want als je nieuw bent in een functie maak je altijd fouten, hoort erbij. Uh, en als daar dan meteen op gewezen wordt, uh, dan is dat lastig. Dus ik denk dat Wat de bedoelt kolonien... u eigenlijk precies? Ik bedoel dus dat iedereen een nieuwe functie uh, die heeft aanloopproblemen, uh, hoort er gewoon bij. Ja, maar in relatie tot Wilders. Nou ja, laten we zeggen, als je het Koningshuis zo onder de loep legt... en ook zo negatief, eh, ja, laten we zeggen, daarover spreekt... want dat is gebeurd, hè, over nieuwjaarstoespraken, kersttoespraken, dat soort dingen... Ze vroeg zich, dan Wilders zou het vroeg best kunnen af. zijn dat de majesteit denkt... Ik wil voorlopig nog eventjes blijven zitten... want ik heb dat, die krediet, ik heb die ervaring... Eh, en ik wacht tot een rustige periode. Want we zitten in tegenstelling tot wat de heer Passoe zei... helemaal niet in een rustige periode. Er moeten mogelijk grote bezuinigingen komen. Hè? Dat, dat, ja. dat, dat, dat hangt nog af van de, de cijfers die binnen moeten komen. Eh, je weet helemaal niet... Of de PVV die bezuinigingen mee wil dragen. Job Cohen heeft gezegd: ik ga het kabinet niet meer helpen. Ja. Dus het, het zijn best uh, moeilijke tijden. Maar, maar als je, als je Marco nou is... Pastor zegt net: het kabinet is stabiel. En ja, als nou, ik u zo in, hoor, dan ja. is het, is nee, het kabinet is niet stabiel. De omstandigheden zijn niet stabiel. Dat het kabinet ja. is stabiel, want de twee uh, partijen, VVD en CDA, kunnen het goed vinden. Daar ligt het probleem niet. Ja. Uh, maar de omstandigheden zijn natuurlijk ik zou best zeggen, lastig. Ze de omstandigheden als het kabinet zijn allebei ja, ja, best is lastig en niet uitspraak. helemaal stabiel. Ja, als, je, als je even kijkt wat de koningin Laatst, uh, Leuken, laatst heeft gezegd hè, richting Wilders. En het feit ja. dat daar geen hijs van werd gemaakt, ook door Wilders niet. Dat zou er wel eens op kunnen duiden dat men daar in Den Haag ook wat weet. Van laten we niet in de laatste twee weken uh, deze koning in oh. het leven nog, het leven dat nog niemand, zuur maken. Dus, ja. dus, ik dus, op, ik, ik denk, dat denk dat niemand het weet. Dan nee, blijft dat of dat of verhaal. Denk helemaal opvangen. Dat er een joekel van een fout was van dan natuurlijk. Dat, dat zeker. Een joekel van een fout van? Dat zij zo uh, uitschoot uh, tegen Wilders, hè? dat ze zei dat, dat, dat de hoofddoek uh, geen en eigenlijk nooit een teken van onderdrukking was. Hè? Echt dat Wilders onzin graag. ze graaft. En eh, precies, en dat is natuurlijk niet echt onzin. Dat, en toch dat verhaal is heel snel weggelopen, ook, ja, ook door Wilders. Dat, heeft maar er maar dat is wel dat te verklaren. Hè? Maar ik denk dat dat komt omdat hij weet dat ze weggaat. dus je denkt ook dat Wilders en de koningin daarover willen gaan spreken? Ja, ik denk dat dat men tegen Wilders heeft gezegd van ja, ach, je kunt je daar nu heel erg druk over maken, maar is dat wel chic gegeven wat er al allemaal nog gaat komen. Oh, te komen. Dit ik, lijkt denk, mij het ik denk dat het heftiger gesprek Dat, dat is het zeker. Mooie ja, speculatie. Ik heb geen is, enkel bewijs. <laughs> uh, want niemand weet wanneer de koningin uh, op zou stappen, abdicateert. Er is er maar er één dat weet, die niemand, dat weet, dat weet ze zelf. En mogelijk dat Willem-Alexander dat weet. En voor de rest weet volgens mij niemand het. De premier niet, anderen niet. En, en dat is maar goed ook. En ze moeten het moment kiezen. En ik zeg, uh, de situatie in Nederland, de, de coalitie is stabiel. Ja. Maar de omstandigheden niet. Dus ja. ik kan me voorstellen dat ze nog even wacht. Maar dat blijkt, dat zal blijken. Ja, ja. Denkt u dat zij uh, misschien gewoon langer blijft omdat ze wil voorkomen dat Wilders de grootste partij wordt? Nou, dat kan niet dat werd voorkomen gesuggereerd, worden door, door, door staatshoofd En daar nee. gaat het staatshoofd niet over. Nee. Maar als er bijvoorbeeld een hele moeilijke formatie zou komen... Ja. Nou dan is het wel eens gunstig dat iemand dat al vele keer heeft meegemaakt... en ja. dat iemand dat voor de eerste keer meemaakt. Ja. We zullen het zien. De koningin is degene die de meeste formaties heeft meegemaakt. Dus zij is wel. daarin ja. een absolute deskundige. Dat dan gaat ze nooit weg als dat de lijn wordt. Nee. Dus, We <laughs> hadden het zojuist over uh, uh, uh, het hoofd, de hoofddoeken... Uh, in dat verband willen we het ook even hebben over het boerkaverbod. staat ook in alle kranten vandaag. Gisteren heeft uh, het kabinet besloten om daar een wet voor te maken. Officieel heet dat dan een verbod op gelaatsbedekkende kleding. En zeggen ze, of zegt het kabinet dat het nodig is om de samenleving te beschermen. Mevrouw Sappoog, hoe gaat u stemmen als dat wetsontwerp inderdaad in de Tweede Kamer komt? Nou, absoluut tegen. Ik vind het echt symboolpolitiek. Kijk... Um... We zijn zeer begaan met de emancipatie van deze groep vrouwen... maar er zijn andere dingen voor nodig dan een verbod om... Eigenlijk, eigenlijk komt het neer op een verbod om überhaupt nog buiten te komen. En je ziet, er was natuurlijk hele forse kritiek van de Raad van State... op dat boerkaverbod. Dat heeft het, het kabinet, kabinet heeft zich heeft in allerlei he? bochten gevrongen... om het er toch door te kunnen krijgen met allerlei rare uitzonderingen. Carnaval mag het bijvoorbeeld wel. Ik verwacht dus ook dat we uh, in Limburg ook veel boerka's zullen gaan zien... deze carnaval. Wat gaat u aantrekken op carnaval? Misschien ook wel een boerka, je meteen lekker anoniem natuurlijk. Dus dat is ideaal. Misschien is dat idee, nou waar. juist het bezwaar he, tegen die boerka. Dus van worden. een boerka is natuurlijk worden. gewoon uh, een enorm uh, beperkend kledingstuk. En uh, ik, ik juich de dag toe dat vrouwen wereldwijd onder die boerka uit kunnen komen, maar dat dwing je niet af door simpele wetgeving. Als je dat in deze omstandigheden doorvoert, sluit je de vrouwen juist thuis op, zijn ze geen stap verder. Meneer van Balen, vindt u een boerkaverbod nodig in Nederland? Ja, en. Niet alleen om praktische redenen, maar ook juist om het symbool. Dat je laat zien, wij als samenleving willen geen burka. We willen niet dat iemand bijna op de ogen na misschien totaal bedekt is. En, en dat vind ik goed dat de staat dat zegt. Maar het uh, gaat om ongeveer 150 vrouwen in Nederland. Moet daar echt zo'n wet voor gemaakt worden? Ik vind worden? het wel. En als je kijkt bijvoorbeeld naar Turkije. In, nou, Turkije laat in, nee, nee, maar in Turkije werd op een gegeven moment gesproken over het verbod van de hoofddoek. En toen zei iedereen, wat een liberale maatregel. Maar het betekende dat een heleboel meisjes op universiteiten... onder druk kwamen te staan om die hoofddoek te gebruiken. Ik weet niet hoe dat met de burka zit, maar ik wil als samenleving duidelijk maken... we hebben geen behoefte aan een burka. Net als niet mensen die een integraal helm dragen op straat. Hè? Dus uh, als ze in de winkels zijn, dat valt er dan ook onder. Dus het is een juiste maatregel. Maar, om dat maar we... op, op, op een motor mag het wel, toch? Volgens mij wel. Ja. Ja, ja. En straks wordt het heel erg koud. Dan willen we allemaal graag een bivakmuts. Mag dan weer niet. Nee, maar een u, u mag wel een muts dragen. Maar ik bedoel, het is toch ook logisch dat mensen herkenbaar zijn als persoon. Dat, is, ja. uh, dat willen we in deze vrije samenleving hebben. Marco Pastors, ja, heeft u vind... boerkaas gezien in Rotterdam-Zuid? Ja, die zijn er. En uh, in ons land minder dan in andere landen. Ik was toevallig een aantal maanden geleden even een weekje in Engeland op vakantie. Als je daar door een grote stad loopt, is het veel erger. Maar ik moet wel zeggen, elke keer als ik er een tegenkom... Uh, dan heb ik toch wel een heel raar gevoel in mijn maag. Dan denk ik, dit, ja. dit hoort zo niet. En niet omdat ik uh, uh, mezelf bang voel, uh, omdat ik niet weet wie het is... maar wel omdat ik denk, het moet toch, het, het, het, dat kan toch niet... dat in onze maatschappij uh, mensen zo over straat uh, moeten gaan. Maar aanhouden en 340 euro boete uitschrijven? Uh, ja, ik vind het... Uh, ik geloof wel in symbool... Uh, maatregelen als onderdeel van een van een totaalpakket. En je moet ook ergens een grens aangeven. Ja. En met zo'n met zo'n boerkaar is voor mij wel een grens overschreden. Dus dat er dan een boete voor moet komen... Maar in dat verband heeft de politie vanmorgen al gezegd... althans de voorzitter van de Centrale Ondernemersraad van Politie Nederland... Frank Gilté heeft dat ge vanmorgen gezegd. Dat is een onzinnige wet, het is symboolpolitiek. We zijn er niet blij mee en wij denken dat ook niet uh, te handhaven. Ja, en dat is natuurlijk helemaal van de gek. <laughs> uh, er moet blijken of die wet door de, de Tweede en de Eerste Kamer komt. Ja. En als die in het wordt belandt, dan is het de wet die moet worden uitgevoerd. En het is zo dat in Nederland... Machtofficier van justitie, het opportuniteitsbeginsel. Je kunt kijken wanneer je moet vervolgen, wanneer niet. Je moet kijken wanneer je een boete geeft of wanneer niet. Maar het is natuurlijk onzin dat wordt gezegd. Een democratisch gekozen wet gaan wij niet naleven. Die wet ja, ik die vind moet het, worden dat een hartekreet die de wetgever zich juist naar harte zou moeten nemen. Kijk, uitvoeren. Maar vindt u dat dat, om in uw reden te vallen. vindt u dat dat, dat, dat kan? Dat, dat de politie die dus de, moet kijken of iemand de wetten overtreedt. dat zij zeggen, nou dat gaan we niet uitvoeren? Ik vind, het, ik vind het goed als uitvoerders erop wijzen dat beoogde wetgeving niet uitvoerbaar is. En ook niet bijdragen ja, maar als, als, als... aan een doel waar hij aan wil bijdragen. Dat vind ik goed. Ik, ik prijs ons rijk met dat we professionals hebben, uitvoerders hebben die, die de wet geven en het parlement ook op die risico's wijzen. Nou, dus in, wel dat wel dat verband, in dat verband deze week werd er ook niet, gesproken maar. over de financiering van politieke partijen. Daarvan zei de PVV ja. dat is voor onze partij niet goed. Wij gaan zoeken naar de mazen in de wet als daar inderdaad een wet op komt. Want dit is voor ons niet goed. Dus daar bent u het dan ook mee eens. Nee, dat is af afhankelijk van het doel waarmee het gebeurt. Kijk, hier is een uitvoerder die zegt... als we dit moeten gaan uitvoeren, dat kan eigenlijk niet. En het draagt ook niet bij aan. Want waar het uiteindelijk om gaat... Hè, achterliggend punt is natuurlijk toch... dat je wil in onze samenleving... dat mannen en vrouwen gelijk behandeld worden. Sta ik volledig achter. En dat je ook wil... dat onze uh, um, uitgangspunten... daarin gerespecteerd worden. Maar wat je dan moet doen... is investeren in deze groep vrouwen. Scholing, taal leren, zorgen dat ze langzaam een deel kunnen uitmaken... van de samenleving. En niet maar dit soort symbolische voorbij, maatregelen waarbij je weet dat die positie punt. van vrouw alleen maar verslechtert. Maar het ja. echte punt is dat een uitvoerder mag best advies geven, mag best kritisch zijn, maar uiteindelijk moet je de wet uitvoeren. En als het klopt dat hij heeft gezegd... Ik ga die wet niet uitvoeren. Nee, dat heeft hij niet gezegd. Nee, nee, nee, nee. Nee, en dat, dat onderscheid maak ik ook... Kijk, nou, we zitten in hij gezet, ik denk dat we vooraf. dat niet kunnen gaan uitvoeren. Ja, dus dus hij waarschuwt dat, voor de consequenties. Hij mag, vooraf, mag maar doen. alles over... Ik denk, dat is onzin, als een wet er is, ik, uh, dan ik, wordt hij uitgevoerd. Ik vraag me af ja. waarom je die niet kunt uitvoeren. Het lijkt mij een heel heldere overtreding als je die ziet. Ja. Uh, en die is wel of niet het geval. Dat lijkt me geen uh, arbitraire kwestie. En als je er een ziet, kun je hem uitvoeren. Dus ik denk dat de politie dat ook gewoon moet doen. Ja, nou Dan is dat slot, omdat dat ja. toch even aan, in dezelfde lijn van uh, uitvoeren... wel of niet als die wet te ligt, uh, door Margriet op tafel werd gelegd. Dat de PVV van de week in uh, dat debat over de partijfinanciering... en de transparantie daarover zegt, nou, als dat zo doorgaat, die wet... Mm -hmm. dan gaan wij alle mazen opzoeken om, te, om ervoor te zorgen dat wij daar niet aan meedoen. Ja, maar mazen opzoeken mag, hè? want een, een maas is een gat in een wet. En dat, ook als je en zelf medewetgever bent. En, en dat moet de wetgever dan maar weer verbeteren. Zo, zo zit het ook in elkaar. Dat is ook een beetje de sport tussen de maatschappij en de wetgever. Ik heb hmm. er ook helemaal geen, geen bezwaren tegen. Maar in dit geval het maar, gaat het over de wetgever zelf, de PVV. Maar, uh, en dat, dat doet het niet toe. De wetgever is ook onderworpen aan zijn eigen wetten, maar die mag daar ook zelf op zijn eigen manier voor zijn eigen belang mee opkomen. Het mag alleen niet tegen de wet ingaan. Okay, okay. Nou, en we... en ja, overigens, uh, het, ja. de partijfinanciering, daar hebben wij als Leven Rotterdam... natuurlijk ook last van. Al die uh, traditionele partijen, die hebben een ton subsidie per kamerzetel... Uh, en die heeft een lokale partij, zoals Leefbaar Rotterdam bijvoorbeeld, niet. En uh, op dat moment uh, ben ik ook blij, en die zijn er bij ons ook... dat er een paar uh, rijke mensen in de achterban zitten, in het hele land ja. uh, trouwens. Ja, maar dus we moeten oh, al echt ja. oké. Okay, en e dat wilde u ook echt... Oh, oh, oh, u vindt wel dat het openbaar moet worden. Uh, nee, nou, je zou het ja. voor Leefbaar op een gegeven moment kunnen doen... want wij bestaan al uh, tien jaar. Tien jaar ja. Maar in het begin... Uh, kijk, ik ben inmiddels uh, bezig met een eigen opmars door de instituties... zullen we zeggen, ja. maar in het begin was het heel erg controversieel. Feliciteerd vast. Uh, en, en dan snap ik, dat, die, dat die mensen, die ook op veel gebieden zaken doen met de overheid, dat die zeggen: Ik wil jou wel steunen. Ja, maar laten we nou eerlijk zijn. Als je als politieke partij giften ontvangt van een bepaald, uh, bepaalde hoogte. van een bedrijf bijvoorbeeld, of van een vermogende particulier. dan moet de uh, kiezer dat kunnen weten. Want ja, die moet kunnen ja. weten. Ja of jouw standpunt over de huizenmarkt... of wat dan ook beïnvloed is door de giften die je krijgt. Dat moet voor iedereen gelden, voor mijn partij... en ook voor de PVV en voor, voor Leefbaar Rotterdam, voor iedereen. Het gaat om duidelijkheid naar het de Het gaat om duidelijkheid en je kunt niet zeggen... Ja, we zitten, we, de PVV kan namelijk subsidie krijgen als ze een gewone partij met leden oh. wordt. Uh, dan moet je niet zeggen, wij gaan dan... laten we zeggen, je mag de mazen opzoeken... Uh, maar je mag de wet niet overtreden. En ik vind dat de minister uh, daar heel strikt de hand aan moet gaan houden. Oké, okay, duidelijk. Nou, uh, dit waren de kranten. Weekoverzicht. Er gaat geen dag voorbij of het gaat over de crisis. Maar wat is de crisis eigenlijk? Moeten we daarvoor naar een opvangcentrum? Of is het, zoals het in de Vandalen staat, een tijd van slapte... die met gezond eten en vroeg naar bed vanzelf wel weer overgaat? Het is een zenuwachtig makende toestand. Vooral ook omdat ze het er in Den Haag de hele dag over hebben. Fijn dat er eens naar gevraagd werd. De hardwerkende Nederlander, want dat is voor ons geen lacherig begrip... maar een heel serieus begrip... Die hardwerkende Nederlander wordt nu gewoon te gaas genomen. Dus ik wil helder hebben van de staatssecretaris, is dit plan nou waar of is het niet waar? Dus graag helder antwoord, spaart u die hardwerkende u Nederlander Dank of gaat u hem pakken? Nu heeft de premier altijd gezegd dat garanties alleen op stofzuigers worden gegeven. Maar toch klonk het overtuigend en is het goed te onthouden. Dit is een kabinet dat ook heeft voor de hardwerkende Nederlander zeg ik in de richting van mevrouw Neperis... Dus die gaan we niet pakken. Nu moeten we er eerlijk wel bij zeggen dat deze toezegging... slechts werd gegeven door de staatssecretaris van Financiën... en alleen maar over de kilometervergoeding gaat. Dus u bent gewaarschuwd. Blijf om u heen kijken. De crisis, ook als je ze niet ziet, ze is er wel. Was er nog veel nadiscussie over het radicale midden? Waar dat precies zit? Wat het radicale midden is, is dat je zoekt naar de plek waar de mensen elkaar tegenkomen. Dat is zowel een principiële als een praktische keuze. Die, die mensen ontmoeten elkaar gewoon in het midden. Daarnaast, en in dat midden is ook ruimte voor het verschil, wordt niet opgelegd hoe je moet zijn. Juist respect voor hoe verschillende mensen zijn. De middenstip, dat is het radicale midden eigenlijk even ver van beide doelen. Er kwam nog een variant op ik zou liever spreken over het consequente midden, hè? Uh, waar je dus voortdurend zegt, kijk het ligt niet aan links en het ligt ook niet rechts. En dan moet een term als radicaal dat of niet te veel in de weg staan. Ik, ja. Radicaal, dan denken we onmiddellijk aan, aan allerlei vreselijk ingrijpende dingen. En dat is toch niet de CDA's. Hebben we soms te doen met Job Cohen. Ooit de beste burgemeester van de wereld, een aardige man... die tien jaar geleden het huwelijk van de kroonprins voltrok... maar als oppositieleider blijft het tobben. Iedereen lijkt een Job Cohen te willen die niet bestaat. Hey, kijk, als ik ga straatvechten, dan zit iedereen te denken... Van, wat is die man aan het doen? Daar ja, past niet bij. Zo zou je verwachten dat Cohen wel boos zou zijn op de PVV... omdat die partij, van PvdA, Frans Timmermans de voet dwars zette... op weg naar een topbaan. Maar nee. Ik denk dat het voor uh, iedereen in Nederland onomstreden is... dat Frans Timmermans een meer dan voortreffelijke kandidaat is. En daarom is het ontzettend jammer voor Nederland en voor de mensenrechten... dat hij het niet geworden is en dat de PVV daar anders over denkt. Ja, dat is niet alleen jammer, maar het verbaast me niet... En dat zij zo. Dat zij zo. De een laat de tegenstander alle hoeken van de Tweede Kamer zien... de ander laat zich niet gek maken en hoed voor taalverloedering. Ja, dus zo zit ik niet in elkaar. ga ik niet doen. Van Dunhout zaag je geen dikke planken. Maar het kan ook anders. Daar uh, is hij dan eindelijk, de anti-PVV-wet. De wet die ervoor gaat zorgen dat uh, Henk en Ingrid... die een staatsloterij hebben gewonnen en denken... van die ton ga ik 5000 euro aan onze grote held Geert Wilders geven want deze man geeft zijn leven voor een beter Nederland... dat die vervolgens uh, op internet bekend worden... En algemeen aangeduid kunnen worden als PVV-aanhangers. Nu geven wij zelf nooit de winst uit de staatsloterij aan een politieke partij, maar ja, je kan zomaar een bui hebben. En dan kom je op een lijst omdat schenkingen openbaar moeten worden. Het laatste woord is er nog niet over gezegd. In Den Haag zijn ze er al tien jaar over bezig, dus wij komen er ook zeker nog op terug. We kunnen verder niet voorspellen hoe de komende week gaat verlopen, maar neem van ons aan, wij zijn altijd elke dag op alles voorbereid. Maar ik vind uh, je moet klaar zijn voor alles. Een bananenschilder, je ze zomaar. En uh, nou ja, Tros Radio 1. 24 minuten. Over elf. En u luistert naar Trostkamerbreed. En tot twaalf uur praten we met Jolande Sap, fractievoorzitter en partijleider van GroenLinks. Marco Pastors, vers topambtenaar Rotterdam-Zuid, een achterstandsdeel in de grote stad. En Hans van Balen van de VVD in het Europese parlement. En we praten vanochtend over de kwaliteitssprong voor Rotterdam-Zuid. De koers van GroenLinks. Over twee weken heeft u congres, mevrouw Sap. Dat klopt. En uh, nou ja, de financiën in Europa. Mevrouw Sap, om maar uh, met u meteen uh, te beginnen. Alle kranten staan vol met links vandaag. Je hoeft maar een krant open te slaan... en je kijkt in het lachende gezicht van Emiel Roemer. Groot verhaal in de Volkskrant, groot verhaal in uh, NRC. Heeft u samen afgesproken qua linkse samenwerking... wat u onlangs feestelijk uh, heeft uh, gevierd... dat hij uh, de grote linkse leider is? Nou, die linkse samenwerking die we hebben gevierd... dat was echt uh, een, een belangrijke uh, gelegenheid om ons alternatief... Uh, voor een deel van het kabinetsbeleid te laten zien. Een, een, een linksbanenplan waarmee we laten zien dat met alleen bezuinigen... zonder duurzame groei en hervormingsagenda... je niet goed door deze crisis komt. En op dat linkse front is hij er nu bij wij daar ook bij uitgenodigd hadden... en dat is voor mijn partij ook heel belangrijk, D66 en ChristenUnie. Maar helaas, die waren er niet bij. Maar Emel Roemer kwam op dat congres echt als de nummer één eruit, toch? Emel Roemer doet het fantastisch. Kijk, En dat gun ik hem ook zeer. Je ziet ook dat hij gewoon steeds staat te glunderen, verder groeit in die flow. Dus zij hebben nu echt het momentum mee. Um, en wat, wat heeft ik echt... hij wat u niet heeft? Want als u zegt, zij ja, ze hebben dat momentum mee. Wat... Wat, ik, wat, ik, wat, ik, wat ik heel mooi vind om te zien... is dat de SP er de laatste, wat is het, maand, twee maanden... echt in kiest om vrij massief stemmen van de PVV naar zich toe te trekken. Dat is echt nieuw in Nederland. Land. En dat ze die potentie hadden, dat verzagen wij al lang. Want de, de SP en de PVV lijken op bepaalde punten ook best op elkaar. Ze zijn natuurlijk echt allebei van oorsprong, echte protestpartijen, die het verzet uh, tegen een kabinet uh, heel goed kunnen mobiliseren. Dat doet de SP nu ook. En je ziet natuurlijk dat in crisistijden ook kiezers eigenlijk altijd geneigd zijn om vast te houden aan verworven rechten, aan, aan dat wat staat. En dat doet de SP ook heel sterk. Is dat wat u niet doet? Dat is wat ik ook niet zou willen. Want dat is niet het antwoord op de grote uitdagingen waar Nederland voor staat. Hoe kunt u dan toch die samenwerking willen? Met een partij waarvan u zegt, dat is niet wat ik wil. Kijk, met, met, met bijna alle andere partijen in dit land uh, zijn er grote verschillen... maar ook overeenkomsten. En ik werk graag samen met alle partijen... waar we op, op, op punten gewoon uh, nou ja, stappen verder kunnen zetten. Maar... Nu was dat heel belangrijk. Nederland staat aan de vooravond van een diepe crisis... waarbij heel veel mensen hun baan dreigen te verliezen. En niet alleen uh, ik als GroenLinks-leider... maar ook heel veel gerenommeerde economen, topinstituten als de IMF, als de OESO zeggen allemaal... ga niet de eenzijdig alleen maar op bezuinigen en begrotingsdiscipline. Zitten, maar zorg ook dat je een stevig groei- en investeringsprogramma hebt. Dat hebben we in januari gepresenteerd vanuit de partijen. Wat mij betreft had ik het heel prettig gevonden als ook deze 66 ChristenUnie daarbij waren aangeschoven. Maar die uh, positioneren zich graag in het midden, om het zo maar te zeggen, in dat midden. Uh, omdat zij ook, uh, nou ja, kiezers van rechts daarmee denken te kunnen krijgen. Ja, maar toch de vraag blijft uh, op tafel liggen. Roemer krijgt de bloemen, Roemer krijgt de aandacht... en Roemer stijgt in de peilingen en u daalt in de peilingen. Nou, we dalen gelukkig niet meer, maar we staan nog niet goed genoeg. Maar er is een kentering gaande dat we weer langzaamaan terugkomen nee, zijn. Nee, maar, maar, maar gewoon... Kijk, GroenLinks is de partij bij uitstek altijd geweest, en daar sta ik ook voor... wij gaan niet voor uh, de belangenbehartiging in het hier en nu en voor tegen, maar wij zijn echt de partij van het kritische alternatief en van de belangen van toekomstige generaties. Dat maar, zijn belangrijke punten, maar juist in crisistijd merk je dat onderwerpen als milieu, als duurzaamheid eigenlijk nog wat moeizamer op de agenda staan. Maar daarmee dat, maakt u het misschien de kiezer ook wel moeilijk, want als u zegt waar u niet voor bent, u, u zit eigenlijk veel dichter tegen D66 aan dan tegen de SP aan? Nou, wij, wij staan echt, en zo voel ik dat ook, wij staan tussen D66 en de P van de A in. En dat vind ik ook een belangrijke positie. Kijk, ik, ik, ik ben Staat echt u bijna een... radicaal in het midden Proc... of links van het radicale midden? Wij staan echt in het midden. Maar <laughs> dat is hartstikke vol. Kijk, wat aan belangrijk het is is dat er echt een stevige hervormingsagenda voor Nederland komt. En dat is niet alleen dat je zorgt dat de financiën op orde is... maar dat is ook dat je klaar bent voor de grote uitdaging... dat er steeds minder fossiele energie is, grondstoffen opraken... dat we echt omslag zullen moeten maken naar een innovatieve groene economie... dat we ook echt een omslag moeten maken naar een moderne arbeidsmarkt... waar flexwerkers en zelfstandige banen. hebben. Nou, als ik dan ja? kijk naar onze positie... wij zijn hervormingsgezind op al die terreinen. En daarmee zorgen we dat we de PvdA ook blijven aansporen om niet te veel... In dat SP-kamp te gaan zitten, want dat bevalt me niet. Wat daar zit de PvdA op dit moment te veel. Toch het behoudzuchtige links. Ja, maar even, even, dat, even, even fileren. De nieuwe voorzitter van de Partij van de Arbeid heeft vorige week op het congres heel duidelijk gezegd, wij zijn links. Laten we daar niet ingewikkeld over doen. Maar u wil de PvdA weer een beetje naar u trekken. Naar dat midden waar u zit, waar het volgens mij... Progressief uh, hervormingsgezind. Progressief. Dat is echt. En echt zorgen ja. dat je op alle punten, als het gaat om de woningmarkt, als het gaat om mobiliteit, tijdens het gaat om de arbeidsmarkt. De belangen van de toekomstige generatie voorop. En zorgen dat Nederland echt die omslag maakt. En de crisis benut als een kans om echt klaar ja, te zijn. Ja, En dan, dan is toch, toch nog even naar die linkse samenwerking gekeken. De SP is, is, is heel links en wil uh, uh, houden uh, wat we hebben... Dat zei trouwens vroeger de VVD ook altijd, hè? meneer Van Balen, toch? Zo ja. zie je wat er allemaal niet nou, kan veranderen. Nou, we raken zelf van in de war. En de Partij van de Arbeid is, is links, dan wilt u een beetje naar u trekken... en u zit in het midden. Wat is dan linkse samenwerking? Nee, wat ik belangrijker vind, is wat is een goed toekomstperspectief voor Nederland. Nee, maar die zoekt u door die linkse samenwerking. Nee, die zoek ik en wij vragen ons af: nee. wat is nou, waaruit bestaat nou die linkse samenwerking? Ik, als daarvan al die ene grote partij, de SP, eigenlijk een partij is waar u, als u het zo een beetje op een rijtje zet, niet helemaal bij thuis hoort. Nee, ik zoek samenwerking met wisselende coalities, waar we onze punten goed mee naar voren kunnen brengen. Dus dat kan het eigenlijk ook met het CDA. Dat kan eigenlijk ook met het CDA. Dan, want die ja. zit toch ook al op het midden. Okay, als waar dat u gaat ook bent. om een. Om een groen investerings- en banenplan was dat op links... Als het gaat om behoud en, en versterking van natuur... was het deze week samen met de PvdA en met D66. Ja. Als het gaat om modernere arbeidspatronen, thuiswerken, flexibel werken... is dat inderdaad met de CDA. Is dat niet heel erg onduidelijk voor een kiezer? Ja, Die weet Nee, want één ding nee, is steeds de toesteen... en dat is dat je echt gewoon gaat voor je eigen inzet. En dat is hè, belangrijk. Strijden voor de belangen van toekomstige generaties. Strijden voor echt een omslag in Nederland naar een groene sociale economie. Dat is waar we voor staan... Ja. En daarvoor werk ik breed samen. En ja, af en toe uh, accepteert D66 onze uitnodiging, ChristenUnie, ook af en toe niet. Ja. Je ziet wisselende coalities in het Nederlandse gezelschap. En als ik mag kiezen, ook richting hè, de toekomst en de volgende periode toe... dan zeg ik, nou ja, wat echt dicht bij ons hoort... is aan de ene kant een P van de A die wat progressiever is als nu en een D66 wat wat minder naar rechts afslaat dan nu... daar voel ik mij thuis uh, bij. Ja, Dat zijn u, de progressieve hervormingsgezinde krachten. Precies, ook u noemt VVD, dus nu niet de SP. Op dit Dat moment de VVD genoteerd. heeft zich natuurlijk erg uitgeleverd... aan een behoudend, conservatief programma... en blokkeert juist noodzakelijke hervormingen in Nederland. Meneer Van Balen, is de VVD al heel erg bang voor een linksblok? Nee, want uh, het linksblok heeft steeds één ding uh, vergeten... met name GroenLinks is natuurlijk moet je hervormingen hebben... maar bijvoorbeeld ook op het gebied van veiligheid, immigratie, integratie. En op het gebied van die laatste drie thema's is GroenLinks blind. D66 overigens ook. Uh, en dan zie je dat daar weer sommige linkse partijen als DSP... <coughs> hebben traditioneel daar al verder over nagedacht. De Partij van Arbeid ook. Dus er is geen linksblok. Er is een verdeeld blok ter linkerzijde. En daarom kan de coalitie... die hoeft niet in paniek te raken... Want van, uh, de linkse lente komt er niet. Die linkse lente komt er niet. Marco Pasto's moet er ook om lachen. Ja, nee, precies. Ja, kijk, het, het gebrek aan linkse samenwerking... heeft natuurlijk toch gelukkig uh, een boel rechtsbeleid opgeleverd. Dus dat, uh, in die zin uh, vind ik het altijd wel goed. En met name zoals de PvdA en de SP altijd elkaar heel kinderachtig naar het leven staan. Hè. De, de, die hebben echt een nekel aan elkaar. GroenLinks, dat vindt iedereen wel aardig. Uh, is er een heleboel aan de linkerkant misgegaan. En volgens mij is het ook op dit moment, wat de SP betreft... Uh, uh, vooral uh, dat de rumor omhoog wordt geschreven... Uh, door de pers ook. Omdat er eindelijk iemand is. Die misschien iets aan de populariteit van Wilders uh, kan doen. Maar ik heb het idee dat hij wel heel erg hoog op het paard wordt gezet. Uh, uh, u, u ziet tijd. daar een opzetje in. Wij van de media zijn bezig dat om honger populair ja, te maken. Vraag is als tegenkracht tegen Wilders. Ja de vraag is toch altijd. Hoe krijg je Wilders uh, te pakken. Hè? Dat is uh, een van de hoofdkwesties. Ook niet in de laatste plaats. Omdat hij zelf ook regelmatig uh, niet verschijnt. Hè, als, het, uh, als er een keer een debat mm. gevoerd moet worden. Hè? Dus die, maar die vraag is wel uh, geldig. En uh, ja, Roemer is daar een soort troefkaart voor... voor iedereen uh, die een hekel heeft aan de PVV. En daarom wordt hij zo omhoog geschreven. Dus, dus, dus het is wel goed om dat, dat even vast te stellen. U denkt omdat iedereen die een hekel heeft aan de PVV... daarom Roemer zo prijzen. Die is bezig met de vraag hoe krijgen we wilders te pakken... En, een antwoord daarop, blijkbaar nu, dat zie je ook aan de peilingen. Op dit moment is, is roemer en dat komt iedereen heel goed uit. In het algemeen dagblad staat hij ook weer met twee pagina's Maar niks in En de sociale koers van de SP, en dat heb ik met name in de Europese campagne ook gezien in 2009. Als je de PVV hoorde over sociaal beleid dan kon je eigenlijk gewoon het uh, SP-programma erbij pakken. En dat was één op één hetzelfde. Uh, dus dat is, uh, denk ik, interessant. Er zullen Henken en Ingrid zijn die ook naar de SP kunnen. Hè? Want dat kan heel snel. En daarnaast is Roemen natuurlijk een, een nieuw, nieuwe man. Hè? Dus uh, hij is niet zuur, dat helpt enorm. Hè? Dus niet wat andere linkse politici zo vaak hebben. Uh, je kunt om hem lachen en met hem lachen. Uh, maar het is wel een heel links programma, dat vergeet iedereen. Nou, het is vooral ook een populistisch programma. En dat heeft natuurlijk de SP ook met de PVV gemeen. Het is niet alleen voor een deel de, uh, nou ja, de sociale koers... die erg op behoud van verworven rechten... maar het mm. is ook de anti-Europese koers. Mm. En dat doet het op dit moment goed bij veel kiezers. En daar moet u eigenlijk niks van hebben? Dat, dat moet ik, nee, nee, ik sta juist voor nee. precies het omgekeerde. Ik nee. sta juist voor een sterk Europese, pro-Europese ja. koers... en juist ook voor modernisering uh, van rechten. Ja, dat is nou en ook dat... de juiste reden waarom we die vraag... over die linkse samenwerking steeds aan u stellen. Want dat... Nee, dat snap ik ook heel ja, goed. Maar oh. wat, wat kennelijk zo moeilijk te begrijpen is... is dat als links gewoon eens een keer die tegenstellingen overstijgt... en daar ben ik ook zeer voor, en Pastor zei dat net terecht... als links ze wel overstijgt, omdat je natuurlijk op heel veel punten... elkaar wel kunt vinden als links, dan wordt up ook zo zurig op gereageerd. Kijk eens hoe groot de verschillen op rechts zijn. En hoe makkelijk mensen daar steeds overstijgt om samen dingen neer te zetten. Nou, op links kunnen we ook op een aantal punten, en dan met name als het gaat om investeren in duurzame werkgelegenheid, elkaar heel goed vinden. Ja. Op een aantal andere punten zal het, als het van een links kabinet in Nederland mocht komen, stevig onderhandelen worden. Maar wat je wel ziet aan de peilingen nu, en dat vind ik toch ook wel historisch uniek, is dat de kiezer in Nederland langzaamaan, en dat is een tendentie je ook op meer plekken in Europa ziet, zich toch wat van rechts aan het afkeren is. Het rechtse blok heeft echt geen meerderheid meer. En dat is in Nederland echt decennia geleden. En als dat doorzet, dan maakt dat in ieder geval wel... dat de onderhandelingen stukken interessanter worden. De historisch klopt dat niet, hoor. Je hebt namelijk steeds gezien dat links-rechts... in Nederland ongeveer 50-50 is, ongeveer. En de concurrentie zit bij links... En vaak ook bij rechts. Ja, maar dat begint nu juist eens een beetje over nou, te hellen... nadat er meer, meerderheid open. voor links had ontstaan. <laughs> nou ja. Marco Pastoos, ja, toch even dat links en rechts. Bij het CDA-congres vorige week werd dat ook uh, gememoreerd uh, uh, op het spreekgestoelte. Ja, links en rechts, daar kunnen wij niks mee. Dat, dat, is, dat is van vroeger. Hoe, hoe, bent u links of rechts? of waar, waar staat u wat dit betreft? Nou, ik of ben ik... wel rechts. Maar geval, u wilde ja. in Rotterdam ja. toch wel graag samenwerken met de Partij van de Arbeid... als dat mogelijk was geweest. Ja, precies. Maar dat was omdat we zelf niet de meerderheid van de stemmen hadden. Anders ja. hadden we dat natuurlijk niet gedaan. Nee, nee. Maar uh, kijk, rechts in Nederland uh, is natuurlijk uh, geen, geen rechts in de zin van alleen maar rechts. Er is bijna niemand in Nederland die niet gelooft in het belang van een goede verzorgingsstaat. Uh, alleen op het moment dat je daar kritisch over bent, uh, daar waar het misgaat, daar waar het uit de hand loopt, dan moet je, uh, en dan mag je jezelf hier rechts noemen, uh, vind ik. En dat doe ik ook. Hm. Uh, maar het is heel goed dat hij er is, alleen het moet niet te gek worden. U heeft uh, afgelopen donderdag afscheid genomen van uh, de, de actieve politiek in Rotterdam. Ja. Wat gaat u daar nou vooral niet in missen? Oh, daar da, da, da. mag ik daar even over nadenken. Ja. Dan uh, nou, is, is, is de andere vraag We makkelijker? Tot 12 uur. Wat gaat ja. u missen? Eh... Uh, maar ja, is dat ook een moeilijke? Ja, nee, kijk, wat ik... Nou, laat, uh, ik dan, laat ik dan... vanuit, nou, vanuit de politiek gezien, wat ik zelf heel frustrerend vind, hè, is... Uh, uh, wij hebben heel veel ideeën als uh, van Rotterdam. Ook heel veel leuke ideeën die de moeite van het debat waard zijn. Wat ik niet ga gaat, uh, gaan missen, is dat dat debat regelmatig gesmoord wordt. Omdat anderen moeite hebben om over dat onderwerp uh, te praten. Ik vind dat vreselijk. Vind, je moet altijd dat debat uh, voeren. Zoals... En in, nou, over allerlei uh, zaken. Uh, of het nou gaat over uh, misbruik van onderhoudsgeld van scholen. Uh, of uh, uh, integratie en islam. Uh, moeilijke onderwerpen, gevoelige onderwerpen. Maar je moet daarover durven praten. Zeker in zo'n raadzaal. Hè? Want die is daarvoor. Dat is om te mm. voorkomen dat mensen op straat uh, elkaar allerlei dingen gaan aandoen. En verwensingen naar het hoofd uh, gaan, uh, gaan gooien. Dat moet je daar in die arena ja. doen ja. met elkaar. Dus dat, uh, dat ga ik niet missen. Uh, dat is toch heel jammer. Ik, ik had gehoopt dat, uh, dat voor een goed debat altijd een meerderheid is om het in ieder geval te voeren. Dat is niet zo. En in de tweede plaats uh, is het uh, ja, met, met allerlei andere voorstellen. Ja, als ze zijn afgestemd in zo'n gemeenteraad, dan houdt het gewoon op. Ja. Uh, en dat is toch wel heel erg jammer als je graag dingen in de praktijk uh, wil brengen. Ja, maar nu wordt u topambtenaar. Precies, en dan bruggetje. moet je over het, uh, over het algemeen uh, doen wat de politiek uh, uh, in meerderheid heeft afgesproken. Uh, ja, ik word uh, even, even heel precies. Ik word rechtspositioneel ambtenaar. Er komt een bestuur op Rotterdam-Zuid. Daar is uh, wethouder Karakus van de gemeente Rotterdam is daar voorzitter van. Maar hij is wel de enige vertegenwoordiger van de gemeente in dat bestuur. Ja. Hij is een PvdA-wethouder. Ja. Daar zit u dus <coughs> onder, als het ware? Uh, hij is de voorzitter in dat bestuur. Naast hem uh, zitten woningcorporaties, onderwijsinstellingen, bedrijfsleven, uh, zorgpartijen en deelgemeentes en het Rijk. En die samen hebben gezegd, wij hebben een directeur nodig. Hè? Een beetje onder het motto van wat, wat Deetman zei een jaar geleden... toen hij een heel kritisch rapport over Rotterdam-Zuid uitbrak. Rotterdam kan het niet alleen en moet het niet alleen willen. En daarvoor is dat bestuur gekomen. En dat bestuur heeft er een directeur bij gezocht. En u bent die directeur geworden. En ik ben die directeur geworden. Ja, ja. Ja. In, een, in, een, in een hele moeilijke omgeving. Ja. Waar mensen geven ze een, een, een mini-sociale schets van waar u directeur over gaat worden. Nou, er uh, wonen 200.000 mensen uh, in 100.000 woningen... die een gemiddelde WOZ-waarde hebben uh, WOZ van, van 107.000 euro. Dus dat is niet veel. Uh, dat zijn woningen waar in het algemeen mensen die, uh, die iets draagkrachtiger zijn... van zeggen, ja, ik kan wel wat beters krijgen. Dus die wonen niet bij ons. Uh, uh, en anderen die uh, weinig draagkrachtig zijn, gaan er dus juist wel wonen. je een enorme concentratie. En dat leidt er dus toe dat er uh, in, in de zeven slechtste wijken in dat gebied... Een werkloosheid is van 21 procent. Nou ja, dat is op Europees niveau. Zit je een beetje in de buurt van Griekenland en Ierland, schat ik dan zo? Ongeveer. Een deel stapt uit de euro binnenkort. Nou, ik moet nog mijn plan invullen. Ik zal hem op het groslijstje zetten. Ja, dat ook Het is een megaclus waar u voor staat. Ja, dat is het aan de ene kant wel. Want het is natuurlijk zo dat in het verleden allerlei gewone achterstandsgebied aanpakken die in de rest van het land... en ook in andere delen van Rotterdam behoorlijk zijn aangeslagen. De herstructurering bijvoorbeeld. Uh, ja, dat, dat heeft daar gewoon geholpen, dat heeft gewerkt. En uh, in Rotterdam-Zuid is het blijkbaar zo, zo grootschalig... Uh, en, en zo lastig dat dat niet heeft geholpen. En dit is dus een volgende stap, een, een, een zwaardere stap. Ja. Dus in die zin is het, is het erkend lastig. Aan de andere kant denk ik, ja... Uh, we hebben ook heel veel arbeidsmigranten daar, naast die werkeloosheid. En hoe kan het dan dat onze eigen werkelozen dat werk niet uh, kunnen vinden... of krijgen of aannemen, of welk woordje daar ook maar, uh, maar in ieder geval niet hebben? En, uh, en dat die uh, Polen, en, en nu ook Bulgaren, Roemenen enzovoort... dat in datzelfde gebied blijkbaar wel kunnen vinden? Ja. Nou, Het antwoord daarop uh, is natuurlijk, heeft ook weer met die verzorgingsstaten uh, te maken. En Dus ik denk, als je dat wat anders inricht dat je ook een andere uitkomst kunt krijgen. Moeten de mensen, de, die, die arbeidsmigranten daar... moeten die bang voor u zijn? Uh, nee, nee, nee, er hoeft eigenlijk niemand bang uh, te zijn. Maar, maar ik ja, denk als, als je een plek innemen van mensen... die ook die plek zouden kunnen vervullen... dan moet er één van beiden moet weg. Nou, precies. Maar dat, dan denk je heel erg in, in termen van, de, dat, dat, uh, van, van statisch. Hè? Maar het, het is natuurlijk dynamisch. Oh. Uh, er, zijn, er zijn heel veel... Uh, Bulgaren, Roemenen die nu op weg zijn naar deze kant van Europa en werk uh, gaan zoeken. Uh, en dat ook vinden, omdat het er is. En ik denk dat, dat meer de mensen die nu nog in Bulgarije en Roemenië zijn. hier last van krijgen, omdat er relatief wat minder is. En tegelijkertijd praat je natuurlijk toch over een. 20, 30, 40.000 uh, mensen met een, met een uitkering. Hè? Dus, uh, dus ik denk niet dat men in heel Roemenië nu op zijn achterhoofd zal gaan krabben. Uh, omdat er in Rotterdam misschien 10.000 ja, mensen extra aan het ver gaan. Ja, dat ik ook wel. Want wat ik. wat mij mateloos boeit is dat. Je stond natuurlijk bekend ook als politicus in Rotterdam. om je. Nou ja, omstreden plannen. ook, ook voor uh, de kop van Zuid. Hè, dus, uh, inkomensgrenzen bijvoorbeeld stellen. En je moet nu uh, uh, plannen gaan uitvoeren. van een andere coalitie. die echt een wezenlijk andere aanpak hebben. Hè, die gewoon veel meer zijn nou, investeren in arbeidsmarkt en scholing. Mm -hmm. um, en dan ben ik heel benieuwd hoe je dat gaat doen en hoe je dat gaat rijmen. Ben je daar nou zelf in veranderd? Of ga je daar een stevig conflict aan? Of hoe, hoe gaat dat nou lopen nee, nee, nee, in de praktijk? Ik, wat ik net heb uitgelegd, dat staat in de, in de Algemene Bijstandswet. Hè. Dat is dat, nee, okay. uh, dat mensen werk wat er is moeten aanvaarden. Dan denk van nou, als je dan de sociale dienst in de gemeente Rotterdam bent... dan moet je dus dat werk opzoeken. Uh, en dat is nee, maar dus, dat snap ik, maar dat bedoel ik niet. Maar ik bedoel, en, je hebt daar zelf in het verleden stevige plannen voor gepresenteerd. Ja, maar dit... Uh, uh, en, dan moet, ja, en je u, moet daar nu u gewoon echt als verbinder gaan werken. En, nou, wat u, u noemt u, dit misschien stevig ga, ga je niet tegen maar, je eigen gemoed ja, in op deze ja, manier? Nee, nee, nee, kijk, het is... Uh, in, in al onze plannen en in heel Nederland, in alle plannen, is het altijd de combinatie van investeren, mogelijk maken, uh, uh, faciliteren, het makkelijker maken voor mensen, stimuleren. Maar ook, en daar ontbreekt het wel een beetje aan, maar als je naar de wet kijkt, bijvoorbeeld in de bijstandswet staat dat erin, gaat het ook over handhaven. Als u het niet doet, dan hebben we een probleem. Dan gaan we kort op de uitkering, of enzovoort, enzovoort, enzovoort. Nou, en, en dat is het commitment wat ik heb afgegeven, daar ga ik voor zorgen. Zowel dat investeren, dus ook de mensen die het met een beetje hulp. Uh, uh, wel redden die die hulp uh, te geven. Maar op het moment dat ze weigeren om die aan te nemen... Ja. dan, dan mag wel wat harder wat worden opgetreden. En, en dan, wat, wat gaat u dan doen? Nou ja, dat wat, is, wat is dan dat hardere optreden? Ja, dat is, dat is een veelheid. In het algemeen uh, Maar kun daar je krijgt zeggen, u de bevoegdheden In het algemeen kun je zeggen, kijk eens in de betreffende wet die erover gaat... En daar staat het meestal gewoon in. Als mensen het niet doen, dan kunnen dat en dat soort maatregelen uh, worden genomen. Het, het is wel zo dat in Nederland het overheidsapparaat... in het algemeen uh, niet zo heel erg uh, naar dat soort hoofdstukken in de wet kijkt. Dus dat zal ik dan met ze samen dus in, uh, gaan ja. doen. Dus in die zin uh, zult u ook best streng zijn. Maar uh, hm. straks komen we ook over een veel groter gebied... van praten over bezuinigingen op Europees niveau. Hm. U, als u in die wijk daar rondloopt, u heeft te maken met mensen die... Zo kun je toch wel zeggen, voor een deel tot de onderklasse behoren. Weinig geld hebben, weinig perspectief, geen werk. Kan daar eh, nog wel, als je zo kijkt naar de landelijke discussie... bezuinigd worden op uitkeringen, op meer zelfbetalen aan de gezondheidszorg... aan het bijvoorbeeld niet hervormen van de woningmarkt... Hè, waar ook veel discussie over is? Mm -hmm. Heeft u daar eh, een idee over? Ja, ja, kijk, er is, het is natuurlijk zo dat inmiddels in Rotterdam-Zuid... zijn er heel veel instituties eh, actief... Uh, ook heel veel partijen die voor allerlei dingen subsidie krijgen. Dat is allemaal goed bedoeld. Maar er, gaat wel, er wordt wel heel veel langs elkaar heen gewerkt. Ik denk als je dat anders organiseert, anders inzet. Dat je met dezelfde middelen... Uh, heel erg veel kunt bereiken. En dat is het mooie van het nationale programma. Daarvan heeft het Rijk ook gezegd... Uh, jullie mogen hier met andere arrangementen komen. Dus ook met voorstellen, zoals dat heet, voor ontschotting. He, dus dat je niet ja. volgens de regels waarlangs het is gegeven... maar dat je het eerst op een hoop mag gooien, dat geld... en dan uitgeven op een nieuwe manier. Het mooie wat, is natuurlijk, dat, dat, laten we zeggen... en dat is ook bij het college waar we Rotterdam en de VVD in zaten... mensen moeten aan het werk... Uh, hoe dan ook, je moet het bedrijfsleven betrekken, woningbouwcorporaties, gemeenten. Dus je moet samenwerken. Maar als je niet wil meewerken, dan uh, zul je daar de zure vruchten van plukken. Dat hoort samen. En, en dat is de enige manier om mensen uit de ellende weg te trekken. Dus ik vind eigenlijk dat wethouderpastors en directeurpastors niet zo ver uit elkaar liggen. U, u kunt bij wijze van spreken gaan uh. uitvoeren wat u in het vorige college zelf van plan was. Dat is wat ik een beetje Hans ja, dat, van Balen Bale hoor zeggen. Ik denk dat dat ja. dichter bij elkaar ligt dan ja. mensen denken. Was, nou. was dat voor u ook de reden om deze baan te willen hebben? Dat u dacht, nou kan ik echt aan de knoppen zitten? Ja, dit leek me wel een baan die mij op het lijf was uh, geschreven. En dat is voortgekomen uit uh, de, de drive uh, die, uh, die heel erg in mij zit en ook in, onze, uh, ook in onze politieke lijn die ik tot voor kort uh, vertegenwoordigde... is dat die, die onnodige achterstanden... Hè? Dat, dat we, we hebben het zo goed voor elkaar in het land, we hebben een heel solidair land... Uh, we hebben ook uh, best geld ervoor over om mensen uit die achterstandspositie uh, uh, weg te krijgen... en toch zijn ze er, en daar zit een soort van frustratie in. Met die frustratie ben ik de politiek ingestapt... en met die gedachte van, hé, hey, maar daar kan ik nu echt wat aan doen... in een erkend... Uh, uh, uh, lastig gebied waar dat in grote mate voorkomt. Um, en dat vind ik dus heel erg mooi. Dat zit ook in het programma wat die partijen hebben vastgesteld. Van ja, nu zijn we het een beetje zat, nu gaan we er wat aan doen. En ja, dat, eigenlijk, dat past wel. Ja, eigenlijk doet u, kan u iets doen op, op lokaal niveau. Wel dat inderdaad u zegt, het is echt toch een gebied waar zo'n 200.000 uh, mensen wonen. Dus zo klein is het ook weer niet. Ja. Maar u doet iets wat landelijk eigenlijk niet echt gebeurt of voldoende wordt aangepakt. Kan ik dat zo zeggen? Ja, het is meer, kijk, ja, landelijk, dat vind ik zo'n raar woord. Landelijk, politiek. Er, er zijn gewoon heel veel partijen actief in Rotterdam-Zuid... Uh, en die, die het met elkaar niet voor elkaar krijgen... om datgene te doen wat ze eigenlijk willen bereiken. Uh, dus ik zie het toch vooral als een lokaal, lokale kwestie van lokale partijen... die voor een deel ook last hebben... Uh, van, van landelijke regelgeving, uh, landelijke beperkingen. En vandaar die ontschotting waar u het over heeft. Precies. Dat moet dan uiteindelijk een resultaat... Precies. U, u zegt, uh, de, de, dat past ook in de lijn die ik tot nu toe politiek uh, uh, vertegenwoordigde. Blijft u eigenlijk wel lid van Leefbaar Rotterdam? Ja, het is gelukkig uh, een vrij land uh, ja. Je mag uh, lid zijn nee, van de Nee, zeker. Het is ook partij. absoluut niet dus, uh... bedoeld om u te enthousiasmeren... <laughs> ja. om uw lidmaatschap op te zeggen. Ja. Maar ik was er gewoon benieuwd naar. Ja. Blijft u ook, act... blijft u ook ja. politiek actief? Maar als, als hier nou Frans Timmermans had gezeten... had u dan ook gevraagd of hij nog lid bleef van de Partij van de Arbeid? Uh... Dus zou zomaar ja. een punt hebben. waarom okay. okay. okay. niet? Ja, we vragen vertrouwen ze elke pedalaar. In zijn geval zou dat zijn kansen wel vervorderen. <laughs> oh, <die> <laughs> maar daar gaat er nooit heen weg. Hè? Nee. <laughs> nee, nou ja. Maar blijft u ook politiek actief? Uh, nee, dat, uh, nee, dat, dat, dat niet. Er, er uh, Leef van Rotterdam heeft een uh, raad van advies ingesteld. Uh, een tijdje geleden, daar zitten Ronald Seurus en ik in. Daar ben ik wel heel erg trots op. Uh, maar uh, uh, dat is niet politiek actief, dat is meer een soort erefunctie. Ja. En uh, van Rotterdam heeft een uh, nieuwe fractievoorzitter, Ronald Snijder. En die, die moet gewoon echt de ruimte krijgen om te doen wat er moet ja. gebeuren. In, in de afscheidspeech die burgemeester Abu Taleb voor u voor uitsprak, noemde hij wel dat dit wel een soort markeren is van het einde van een, een termijn, hè? Van, een, van een periode. Mm -hmm. Ervaart u dat zelf ook wel zo? Ja, dat. een periode voor dat, tuin? Voor een deel is dat zo. En, en tegelijkertijd is er in mijn. Ja, bestaan in Rotterdam in, in het actieve leven is, is het ook een soort derde stap. Hè? Wethouder, raadslid en nu directeur van Zuid, zit ook wel een soort lijn in. Ja, ja uitvoeren. Wat komt hierna dan? Dat weet ik niet. Nou ja, omdat een lijn... een gaat door, hè? Het is geen eindpunt. Ja, nee, maar dat... Ik bedenk het ook hier zomaar, hoor. Het is niet over Ja, precies. Dat dacht ik kan. Ja, fijn ook wel. Hans van Balen, als u nou... aan die mensen in Rotterdam-Zuid... zou moeten uitleggen wat ze maandag... in Brussel aan het doen zijn. En dat er flink bezuinigd moet worden. Hoe zou je het dan hun uitleggen, wat daar gebeurt? Ik zou dan zeggen... als je huisartsboekje niet op orde hebt, dat geldt voor een burger... dat geldt voor de overheid, eh, dan heb je dadelijk zoveel schulden... Eh, die kun je niet meer afbetalen. Dus je moet dat voorkomen. Dus je zult uiteindelijk de tering naar de neering moeten zetten. En je ziet in Europa, je hebt landen die dat eh, trachten te doen... Duitsland, Nederland, Finland. En je hebt landen, eh, Griekenland, Italië, Spanje... die dat onvoldoende hebben gedaan. En er wordt nu in Brussel geprobeerd afspraken te maken die voorkomen dat het weer misgaat. Ja, maar als die mensen nou nu zeggen, ja, dat, dat, dat kun je dan nou wel mooi vertellen, maar we hebben al heel veel schulden. We kunnen helemaal niet de tering naar de nering zetten, want wij hebben gewoon helemaal geen geld meer. Dus hoezo met ja, minder? Dat is natuurlijk onzin, want uh, als je kijkt bijvoorbeeld. In het regeerakkoord zijn 18 miljard bezuinigingen afgesproken... en we moeten kijken of daar nog wat bij komt of Nou, daar niet. komt zeker nog wel maar wat bij, Maar dat is toch? natuurlijk... 4 miljard per jaar is een te overzien verhaal. Zelfs 5 miljard per jaar is een te overzien verhaal. Dat betekent dus niet dat er een soort algehele kaalslag is. Dat is echt... Onzin. En wat je moet doen, het ja, gaat, is ook nee, onzin, want het gaat nee. om 18 miljard per jaar. Hè? Dat bedoelt, je moet wel de cijfers dan goed hebben, want het is niet 4 miljard per jaar. Nee, het gaat echt om grote bedragen. En in Griekenland gaat het natuurlijk om nog twee keer zoveel luister, een veel kleiner land. Als je ontkent dat wie constant extra geld leent... Totdat hij het niet meer kan bijbetalen dat dat een verstandige politiek is. Dat moet dus anders. En op Europees niveau moet er bezuinigd worden. Er moet op nationaal niveau bezuinigd worden. En dat kan. En dat betekent mensen zullen ook meer zichzelf moeten redden. Dat is onderdeel van het geheel. En de overheid moet keuzes durven maken. Je moet niet alles willen subsidiëren. Je moet alleen dat ondersteunen wat vitaal van belang is. Ja, maar de vraag leidt eigenlijk tot de vervolgvraag waar ligt die grens uh, qua bezuinigen? Want dat is nu ook wel een beetje de discussie, op, ook op internationaal niveau... van ja, we moeten niet alleen maar bezuinigen... maar we moeten ook beseffen dat daar misschien wel eens een nou, grens aan zit. Ik kan u een voorbeeld geven. In Griekenland worden politieke partijen nog steeds... met tientallen uh, miljoenen per jaar gesubsidieerd. Nou, bij ons toch ook? Nou, dat mag voor mij ook minder. In Griekenland heeft dus de, de elite zichzelf buiten de bezuiniging geplaatst. Dat is een slechte zaak. Hmm. En wat voor Europa en wat, wat voor mij van belang is... is dat de mensen proberen de tegen naar de neer te zetten. Ja, maar goed, en we kunnen niet toch... van ze verwachten dat ze dat in een jaar oplossen... maar ze moeten het wel proberen. Maar goed, er is wel op het moment een situatie waarin Griekenland... mensen eh, bijvoorbeeld allemaal weer de groenten in hun eigen tuintjes aan het verbouwen zijn... omdat ze het niet meer kunnen kopen. In Spanje is... een Enorm aandeel jonge mannen werkeloos en hebben ook helemaal geen uitzicht op werk. Hoe kunnen die mensen nog de tering naar de nering zetten? Dat betekent dat je dus moet kijken waar kun je snijden. Pensioen. Daar gerecht. niet meer. Ja, nee, natuurlijk. Pensioengerechte leeftijd. In Griekenland wordt wel belasting geheven, alleen bijna niet betaald. Hè? De belastingdienst komt er eigenlijk niet naar je toe. En dat geldt juist voor de bovenmodalen die mensen zijn eigenlijk vrijgesteld van belasting. Dat zal je moeten regelen. En er zit nu een nieuwe regering, een relatief nieuwe regering... ook in Italië, en die moeten dat doen. En wat zie je nu? Dat zelfs die nieuwe regeringen lopen eigenlijk achter bij hun eigen plannen. En dat is natuurlijk niet vertrouwenwekkend. En dat betekent dat je afspraken moet maken die heel hard zijn... en dat proberen we in Brussel te doen... Uh, en ik hoop dat men erin slaagt. Ja, mevrouw Sapp, een grens aan bezuinigingen. Dat is eigenlijk de, de, een beetje de zoektocht bij deze vraag. Hè. Van Balen zegt: Nou, dat kan, kan best wel nog. Zit er bij u een grens aan bezuinigingen? Ja, er zit zeker een grens aan bezuiniging. Kijk, door klip en klaar, iedereen is het over eens... dat die overheidsfinanciën weer moeten gaan sluiten. In ieder geval ook op termijn weer moeten gaan sluiten. Maar het risico, als je op korte termijn in heel Europa... heel strikt en rigide, fors bezuinigt... is dat je uh, de economie echt in elkaar laat klappen. En wat Omdat is daarbij daardoor... het risico? Ja, Het risico is dat de crisis veel en veel dieper wordt dan, dan nodig zou zijn. Dat de consumptie helemaal wegvalt. Dat zie je nu ook gebeuren. Dat er uh, een echte grote wereld wereldwijde crisis uit voortvloeit, uh, waardoor dan uh, nog meer bezuinigd gaat worden. En je komt dan eigenlijk in zo'n soort neerwaartse spiraal terecht. Van heel fors bezuinigen, consumptie valt weg, belastinginkomsten worden lager... nog grotere tekorten, nog meer bezuinigen. En dan zijn de sociale gevolgen onaanvaardbaar. En waar eigenlijk en wat veel... zijn dan sociale gevolgen? Ja, Denkt u ook aan onrust of... De enorme werkeloosheid zie je nu al... in een aantal zuidelijke lidstaten, maar ook in Engeland zie je dat. En um, ja, enorme jeugdwerkeloosheid en vooral enorme werkeloosheid onder mannen... is natuurlijk het recept voor sociale onrust. Ja, en dan ben ik wel nieuwsgierig, uh, Marco Pastors. Of maar dan... mag ik? daarom moeten nee. dus structurele maatregelen... die ja. op termijn de overheidsfinanciën gezond maken... maar die voor de korte termijn ook het groeiperspectief herstellen. Mm -hmm. Dat ja. is wel alle verstandige ja, economen ook... op aandringen. Marco Pastors, als je dan ja. zo van hey, bezuiniging grenzen kan wel zegt... van. Uh, daar zit een grens aan, zegt mevrouw Sap, en de, de gevolgen en, en onrust. Is dat iets wat u dan in zo'n wijk ook ziet, vreest... of is dat te ver en te somber gedacht? Ja, de, de, de, de problemen van, van Spanje uh, zijn natuurlijk uh, heel anders... en vele malen groter uh, dan de problemen uh, in Nederland... Uh, en ook veel groter dan de problemen in Rotterdam-Zuid. Rotterdam-Zuid is, uh, is te behappen, uh, wat dat betreft... Um, en maar kunt u in... zich wel iets voorstellen bij die sociale onrust die Jolande Sap voorspelt? Juist bij die groep werkloze jonge mannen? In, in Spanje wel. Uh, 40 procent, dat is natuurlijk nogal wat. Uh, in uh, Nederland vind ik daar echt geen enkele reden voor. Als je kijkt wat wij aan faciliteiten nog steeds hebben... en ook de komende jaren hebben... Uh, voor mensen uh, die geen werk hebben, die werk uh, moeten zoeken... aan opvang, aan scholing en ga zo maar door... dan denk ik van nou dan dan ben je wel heel erg verwend... als je vindt dat je vanwege die bezuinigingen... onrusten ja. moet okay, gaan nou, Wat Dat betreft zou het kunnen, zegt ja. u. Ja. nou Dat is toch een, een positieve nee. afsluiting... over uh, zware feiten die er zijn. Uh, we zijn er doorheen. Heel kort, Hans van Balen. Ma Maandag, Griekenland blijft in de euro wel. He? toch? Of hoe is de stand nou, Er wordt nu eerst kort? gesproken over een permanent noodfonds... Oh, en over, ja. over een verdrag. Oh, ja. uh, of Griekenland bij, bij de euro blijft, ik weet het niet. Het vervelende is... In beide gevallen kost het geld. Okay. Wel of niet, het kost altijd geld. Daarmee zijn we erdoor. Dank aan onze gasten Jolande Sap, Hans van Balen en Marco Pastors. En u ook heel erg veel succes in uw nieuwe baan, meneer Pastors. Dank u. Straks eerst de NOS, daarna Argos en daarna Tros in bedrijf. En wij zijn er volgende week weer. Tot dan. Dag. Samen thuis. Samen trots. Sport op radio 1. Vanavond om 7 uur de eredivisie. Heer Utrecht. Sport die Ja joh! Lak oh. de Gruischat. Van schiet op de paal en dan in de rebound. Hera Excelsior moet nu gaan schieten op de voorzetgever. Hij probeert hem te plaatsen. En Roda AZ. De rebound en die grote wenning. Ja, rock tennis in Australië en Schaatsen in Calgary. En west langs de lijn. Vanavond van 7 tot 11 Radio 1. Het nieuws van alle kanten.